Casper Meijer met het NOS-journaal. Engelandvaarder Alice Brandon is op 101-jarige leeftijd overleden. Brandon gold als de oudste Engelandvaarder die nog in leven was. Ze was een van de weinige vrouwelijke verzetstrijders... die in de Tweede Wereldoorlog vanuit Nederland naar Engeland wist te ontkomen... om vanuit daar de strijd voor te zetten. Na haar aankomst in Engeland kreeg Brandon al een lintje aangeboden... maar dat weigerde ze. In 1980 werd ze alsnog onderscheiden met het Verzetsherdenkingskruis...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 De Amerikaanse president Biden is van plan om volgende week weer campagne te gaan voeren. Daarmee lijkt Biden de berichten te ontkrachten dat hij zich dit weekend zou terugtrekken uit de race om het presidentschap. Biden is momenteel nog aan het herstellen van een coronabesmetting, maar is volgens een arts wel aan de beterende hand. Het weer. In het zuidwesten nog wolken. In de rest van het land is het zonnig. Het wordt 27 graden aan zee tot 33 in Limburg. Vanavond is er kans op regen en onweer.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 En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. geen bijzonderheden. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, TV radio en internet. ZFM. Met nu. Toebak leest. Het wordt met het uur Een grotere puinhoop hier. Yes, grotere puinhoop hier. Straks hebben we natuurlijk de geschiedenis. En waar gaan we het over hebben? Onder andere dit, hè? Tara Sinkfarma van GroenLinks is opnieuw in opspraak geraakt. Ja, zeker. Wat was het toch weer met haar? En verder ook dit. is one small step per man. Ja? Yeah. Ja, Neil Armstrong kwam op de maan aan natuurlijk. En verder, dit was ook wel vrij heftig. Ja, Hans Zimmerman heeft dit speciaal geschreven. Dat ging over de shooting in Aurora. En uiteindelijk hebben we ook nog een aantal verjaardagen natuurlijk weer. Dus we lekkere muziek hier van de Cooks. Be who you are. Ik wil gewoon mezelf zijn en daar respect voor krijgen. Nou, wat is het idee? Gonna take and make you walk too far ...dat je gewoon moet zijn wie je wil zijn. En je wil voor iedereen respect hebben. Tuurlijk, ja, ja, natuurlijk. Ja. Ik heb ook respect voor je natuurlijk. Goed The Cooks. de koeks. Ik plaat alweer van jaren geleden. De best of komt toen uit en daar had je een paar nieuwe stukken erop. En dat doen artiesten wel vaker, weet je. Dan doen ze eigenlijk, weet je, wat leuk. Ik breng gewoon een, een verzamelalbum uit. En dan op dat album zit ik gewoon vier nieuwe stukken. En echte verzamelaars, die kopen natuurlijk dat verzamelalbum. ja. Zeker, want die willen alles compleet hebben. Goed. Een kijkje in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? We kijken terug in de tijd en het is 20 juli en op, twee, in, op 2021 het programma opgelicht. Tara Pharma van GroenLinks is opnieuw in opspraak geraakt. Het oud tweede Kamerlid trad in mei terug uit het parlement... omdat ze nog maar kort te leven zou hebben. Maar mensen die haar van zeer nabij kennen, twijfelen aan haar ziekte. Het was een bizar verhaal over de Tarma in Sink Pharma. Zij uh, was van GroenLinks, eerst van de CPN. En ze heeft heel veel gedaan voor de positie van vrouwen, voor minderheidsgroepen uh, en zo. Dus dat heeft heel veel voor betekend. Buiten parlementair werk heeft ze gedaan. En regelmatig ook kreeg ze rechtsextremisten op bezoek die zouden haar bedreigd hebben. Wat het waar is, weten ze ook niet, want ze loog wel eens wat. Uiteindelijk is, heeft zij een onderzoek geleid naar de vliegtuigrampen, uh, uh, de Bijlmermeer. Uh, geld ingezameld voor allerlei uh, uh, acties. En dat geld is nooit op zijn plek gekomen. Ze had beloofd 250.000 euro aan een nieuw nie Nas, heet dat geloof ik. Die heeft het ook nooit gekregen. En uiteindelijk is ze dus door de mand gevallen en is ze dus uh, ja, uh, ontmaskerd. Later heeft ze nog allerlei werk gedaan en ze heeft zelfs ook nog in een winkel gewerkt. Dus ze is van hoog gekomen. Maar ze zegt zelf, ze heeft bekend, maar niet dat ze, dat ze had gelogen, maar dat ze waanideeën had. Dat wow. ze een soort stress had. En dat ze ook misschien wel PTSS had. Nou ja, goed, ze heeft allerlei dingen oh. bedacht om eronder uit te komen, dat is wel duidelijk. Hmm. Maar goed, uh, ja, leeft nog steeds eigenlijk. Oké. Okay. Ja, stel. Hey, vandaag in, in 1656 uh, wordt Rembrandt uh, failliet verklaard. Oh ja. Uh, Rembrandt moest zijn huis in de Jodebreestraat, wat nu eigenlijk zeg maar, het huidige huis is, musea, uh, verkopen en verloor zijn uh, bezittingen. Nou, er werd aangenomen dat Rembrandt failliet ging omdat hij boven zijn stand leefde. Andere verhaal gaat dat hij verliefd zou zijn geworden op Hendrikje. Hendrikje Stoffels en met haar wilde trouwen. Nou ja, hij moest hierdoor zijn erfdeel van zijn zoon uitbetalen. uit de erf oh, van ja, zijn oh, ja. overleden vrouw Saskia. Dat is... Klopt, want die had een hoop geld. Ja. Ja, zeker. En daar leeft hij een beetje op. Hè? Ja. Hij leeft een beetje op de pof. Maar goed, uiteindelijk geloof ik dat hij ook wel heel breed leefde. Een uh, ja, ja, ja. ja. Nou, het schijnt dus ook dat hij uh, zich uh, heeft geprobeerd schuldenvrij uit het viasement te komen... en het huis veilig te stellen voor zijn zoon. Maar uh, Remmels plan, plan mislukte uiteindelijk en... Uh, ja dat, uh, ging, uh, al het geld ging naar de schulden dus oké okay. ja. nou goed daar hebben we wel goed in een kijkje in wat hij allemaal in huis had dat is wel ja. leuk. nou het geld was in ieder geval niet ontwaard en dat is weer heel anders dan in Zimbabwe ja? daar is dus in 2008 kreeg Zimbabwe een bankbiljet van 100 miljard Zimbabweanse dollars 100 miljard en door de enorme inflatie voldeden de oude bankbiljetten niet meer en officieel was de inflatie toen 2,2 miljoen procent zo. En het heeft echt geduurd tot juni 2015 hoor. En uh, toen uh, hebben ze gewoon uh, alle nullen eraf gehaald. En er was één... Uh, ja, logisch. In zo'n was er uh, dollar uh, ja. dollarcent of zo. Echte dollarcent of zo. Dat is wel een Doe bizar stand. verhaal. Heftig verhaal. In 2012, een schietpartij in Aurora. In de nacht. Daar het, speelde de film The Dark Knight Rises. Dus van Batman. En de 24-jarige James Holmes ging daar naar binnen. Had een kaartje gekocht ging uiteindelijk halverwege de film. ging hij via de nooddeur naar zijn auto. Daar heeft hij vier wapens uit vandaan getrokken. Hij heeft zichzelf aangekleed. en toen kwam hij terug de zaal in. Dat viel niet erg op, want hij had echt een kogel weer vast aan. Hij had een masker op. Iedereen in de zaal was eigenlijk verkleed. Dus hij viel niet echt op. Uiteindelijk begon hij rond te schieten. Hij gooide een rookbom. en uiteindelijk kwam het toen echt paniek. Hij schoot door de muren heen zelfs. Ja, ja, ze hadden hem van buitenaf. hadden ze de deuren vlot gedaan. om ja, te zorgen dat de gek ieder op binnenbleef. Uiteindelijk zijn daar. Uh, Kijk hoor, tien mensen bij, ter plekke overleden. Twee later nog weer en zeventien zijn gewond geraakt. De film Dark Night Rises is erna uit de relatie gehaald. Een tijdje niet uh, gespeeld. Mensen van de bioscoop. Deze century theaters hebben voor mensen de begrafenis betaald... die het niet konden betalen. Dat is heel mooi. Uiteindelijk Hans Zimmerman heeft een speciaal nummer geschreven. Dat hoor je nu. Dat heet Aurora. En uiteindelijk uh, is dat... Uh, ja, ...toch wel heftig afgelopen. According local. to witnesses, Holmes tried to blend in with the crowd. People were just running, he was just walking, he was just, just walking. Mr. Holmes was apprehended outside, in the back of the theater, with three weapons. Holmes immediately surrendered. Police observed his hair was dyed orange. He told them, I am the Joker. He also <laughs> told them the movie theater, his apartment and his car were booby trapped. Just like the comic book villain would do. Ja, bizar verhaal. Had zich helemaal als Joker ingeleefd. En uiteindelijk moesten ze het appartement waar hij leefde helemaal ontmantelen. Ja, dat goed. is echt een bizar verhaal. Goed, dat was oh. 2012. Nog even bij de fil film ja? blijven. Ja? Uh, heel kort hoor. De film Dunkirk in uh, Nederland gaat in première. Dat is de oorlogsfilm van de regisseur Christopher Nolan. De film gaat over het waargebeurde verhaal over honderdduizenden geallieerden, soldaten... die tijdens de Tweede Wereldoorlog vastzaten op het strand van Duinkerk. Ja, mooi verhaal, ik heb hem ook gezien. Het grappige is, van de ene Hans Zimmer naar de andere Hans Zimmer. Ja. Die heeft, voor alle twee films heeft muziek gemaakt, dat is wel mooi. Okay. In het jaar 70, ja, dat is echt heel lang geleden, had je het beleg van Jeruzalem. Het was dus uh, Titus Keizer, Titus bestorp de Burg Antonia... En uh, het was dus gewoon uh, echt een, een beleg. Dat was echt niet normaal allemaal. Maar het, uh, een, een apart verhaal daarvan is wel dat er één muur bleef staan. En dat is uiteindelijk de klaagmuur geworden. Oh, oh ja. ja dus oh, dat oh, wel, uh, oh, interessant. Ja. Apart om te weten. Ja. Dat ja, is een heel verhalen hoor, maar dan moet je gewoon maar een keertje lezen. Want het is te veel om onze kijkers mee te belasten. Ja, dan moet je al uh, wat one-liners eruit vandaan ja, trekken daarom, natuurlijk. Ja, daarom is we dus. 1969. Ja. 16 juli. Ja, daar gaat hij. We zwaaien hem uit. Neil Armstrong, Buzz Andrin en Michael Collins. En daar vertrekken ze. En uiteindelijk vandaag... In 1969, 20 juli, komen ze aan en horen we dit. It's one small step man, one giant leap Neil Armstrong is uh, als eerste op de maan toch uh, En het was altijd een verhaal van... Wie had, wie had dat eigenlijk bedacht wie als eerste op de maan zou moeten stappen? Nou, eerst zou het bus zijn, maar bus zat niet helemaal goed in, in het maanlanderapparaat. Die dus zeggen, ja, ja maar moet, moet die deuren open en dan moet jij hey, daar vandaan... En, je had ook om kunnen draaien, maar goed, op een of ander vonden ze dat Neil Armstrong eigenlijk wel een man was met echt weinig ego. Dus die mocht uiteindelijk gewoon wel als eerste op de maan landen. En nou ja, goed, die werd wereldberoemd. en bus busuitering stond altijd een beetje in zijn schaduw. Bas Edrin leeft toch steeds, die is 94. Dus die heeft toch eigenlijk de prijs gekregen, zou je bijna denken. Nou goed. Kom hier, Ja, and beyond. Ja, zoiets. So, <treeks> ja, daar is hij nou vernoemd. First Ja. light hier. Ja, yeah, yeah, Heel best mooi. Goed. En het grappige is, het begon allemaal in 1961 natuurlijk, We hè? in decade Not because they are easy, but because they are hard. Ja, yes, JFK zei dat in 1961 al. Heeft dat nooit meegemaakt. Echt triest. Nou ja, Goed. misschien van de wolkje. Al. Ja. De, de, er is in 1944 is er aanslag geweest op... Adolf Hitler. Maar ik, ik las ook net nog... het zijn maar liefst iets van 42 of zo geweest. Ja, ja. Maar, uh, een aantal Duitse officieren... onder leiding van uh, Klaus Graaf van Stauffenberg hm. die hebben een bom geplaatst in de buurt van Hitler. Het ging niet helemaal goed. Het explosief werd per ongeluk verplaatst. Eén bom was dan uh, niet aangezet. En uh, hij heeft dus slechts verwondingen opgelopen. Maar uiteindelijk uh, zijn er echt enorm veel er opgepakt. De hele familie van Stauffenberg is helemaal... Ja. een kopje kleiner gemaakt en... Uh, ze hebben pas uh, jaren na de oorlog hebben ze herstel gekregen. Ja, het is een materiaal van deze graaf van Stauffenberg. Want eigenlijk was hij in het begin al aardig uh, voor Hitler. Nationaal uh, socialisme dacht hij, dat is wel goed voor Duitsland. Maar al snel leerde hij van, oh, dat heeft wel een nadelige als Duitsland zo zich afzet tegen West-Europa. Dus ging hij in geheime verzet... En uiteindelijk wist hij toch wel heel veel mensen te, ja, aan zijn kant te krijgen. Maar het heeft heel lang volgehouden, want hij heeft heel veel strijd nog geleverd. De Poolse veldtocht heeft hij gedaan, slag bij Frankrijk. Operatie Barbarossa, Bar Bar Bar Bar ja. heeft hij gedaan ook nog. Daar heeft hij echt zijn linker oog bij verloren. Rechterhand, twee vingers van zijn linkerhand. Allemaal, hij, kon, hij kon amper vooruit komen. Hmm. Maar goed, uiteindelijk heeft hij toch uh, iets moois gedaan. Maar ik vraag me ook altijd af of die officieren, of ze nou echt allemaal wisten ook van die uh, concentratiekampen en zo. Of ze dat wisten. Ja, dat weet ik ook niet al. Ik heb het idee dat ze het vaak niet eens wisten. Ja, je had toen natuurlijk geen internet en alles. Dat scheelt nee. een heel stuk. Maar ik vind het wel een mooi gegeven ja. dat je eigenlijk, uh, eigenlijk helemaal tegen uh, regime bent. Maar uiteindelijk toch heel snel dus uh, carrière maakt. Om uiteindelijk het doel te hebben hem uit te schakelen. ja, nou, uh, uh, uh, uh, yeah, mooi. Er zijn vele films van gemaakt. De allerlaatste is Valkyrie met uh, Tom Cruise. Ja. En nee, geloof wel, uh, Jesse, uh, wie was het ook weer? Claudius van Houten, geloof ik, dat erin speelt. Geloof. Ja, dat ik. Er was een, een Nederlandse actrice naast hem. Goed, als laatste Marco. Ja, Je ja? Uh, overvalt me wel met deze vraag. Ja, Geef niet, uh, in 2002 is de herbegraving geweest van uh, Pim Fortuyn. Uh, Pim uh, is die dag in 2002 herbegraven in het Italiaanse Provezano. Hij is natuurlijk op 6 mei 2022 door de linkse activist Volkert van de G vermoord. Ja, als je echt dat interessant vindt, is nou, er een nieuw... 2022? Sorry, 2002? Ja, ja. ja. van 2020. Oh, ja? ja. <laughs> Ik denk ook, is kort geleden. Zo maar kort? Uh, als je het echt interessant vindt, dan kan je nog kijken naar Vriend van Volkert. podcast die gaat over waar heeft uh, Volkert de Graaf zijn wapen vandaan. Ik vind een het een leuke podcast. Het is wel grappig. Uh, het geeft niet een heel nieuw licht, maar wel het bizarre wereld van toeval, criminaliteit. En nou ja, goed, het is leuk om even naar te kijken. Goed, straks de verjaardag, dames en heren. And I want you more than anybody wants you.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 Short hair, she got me, she got me I drink call it a it's so much een lekker plaat van Dwayne. Dwayne Megan, zo heet hij eigenlijk volledig. En uh, dit is zo'n lekker verontrustend plaatje. En dat videoclipje, ik vertel het tegen Marco. Ik weet niet wat hij wilde bereiken. Maar goed, hij begint uiteindelijk gekleed en uiteindelijk gaat de t-shirt uit. En dan denk je van, zo! Die heeft een wasbordje. Erg gespierd. En uiteindelijk moest alles uit. En dan staat hij daar naakt te zingen. En dan zit er natuurlijk wel een het geval. Maar, nou ja goed, het is een bijzonder verhaal. Want deze Dwayne heeft een nieuwe plaat. heet Synthesizer. Nou, het is niet ja, niet helemaal... Het is een EP'tje wat hij uit heeft Dus uh, oh. er staan een paar nummertjes op en dit is wel lekker doorstartend. Goed, het is tijd voor de verjaardag. Uh, we kijken wie de jarig is en degene die vandaag jarig... Uh, uh, nee, hij is niet meer jarig. Uh -huh. Nee, hij is in 1999 overleden. Toen was hij 65 keer over Body Knucks. En Baby Knucks had eigenlijk een grote hit met dit. Be be Gaan echt lang terug, hè, dit? Dat is echt in de jaren, jaren 50, zeg maar. Hij trad op met onder andere Roy Orbison. En uiteindelijk zijn plaat is vaak gekufferd. Ook door onder andere Steve Lawrence een jaar later. Well, all I want is a party, nou, ik denk dat iedereen het wel eens erg gehoord hebt, Misschien achter een reclamespot. Want dit is natuurlijk echt zo vaak gebruikt. Uiteindelijk dacht Mick Jagger, ik kan er ook wel een versie van maken. Yeah, yeah. Ja, Mick Jagger die dan solo gaat, die wilde ook dan even meer country maken. Maar goed, later heeft hij nog een plaat uitgebracht. Ja, dat was pas in de jaren zestig hoor. Yep. En na de jaren zeventig werd het niet meer zo populair, deze Body Knocks. Goed. Ja, vandaag is de Amerikaanse singer-songwriter Kim Carnes 79 jaar geworden. Ja. Ja. Oh ja, doe maar even die ene plaat nog. New uh. Snow. Ik moet zeggen, ik luisterde gisteren naar, ik wou wat een ja. leuk, ja. fris gitaartje zit daarin oh. terug. Ja. Echt echt een jaren 80 fris geluidje. Als puber was ik helemaal weg van haar stem. Ja, ik kan maar me voorstellen. is echt oud geworden. Ja. 79. 79. 80. Ja, het heerlijk rauwe stemgeluid. Nou, het lied kwam op nummer 1 in de Amerikaanse hitlijst destijds. En uh, in Nederland kwam het nummer op de 16e plaats. Nou, dat is wel uh, jammer. Ja. En, uh, het morf is dat ze uh, onder andere met Kenny Rogers nog een plaat maakt. Kenny Rogers. Ja... <laughs> Al een stuk minder vind ik zelf, maar goed, dat was een ja. hele grote plaats. Dat had ook in een, ja. een of andere gefilmd ik. Ze heeft ook echt zo'n meisjesstem, ja. Van uh, zo'n uh, zo kittig jong meisje. Ja. Oh, ik vind je zo leuk. <laughs> zo. Haar, vrouwelijk, Haar vrouwelijke stemgeluid werd dus thuis ja. als ja. met die van uh, de zanger uh, Rod Stewart. Rod Stewart. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Zeker. Vandaag is ook uh, Diana Rick jarig. Uh, uh, uh, zij was uh, ja. uh, zelf heel bekend. In de Vrekers was ze Emma Peel. Ja. Die had nou, ze, is niet, ze is niet meer onder ons, dus ze is overleden in 2020. Ja. Ze zou 86 worden, maar dus helaas. Is, uh, ja, ze is 82. 82 is... geworden, ja. sorry. Ze maar zat uh, in uh, de vrekers natuurlijk. Ja. Ja. En ze was ook een bondgirl. girl. En het leuke was bij dit bondgirl... girl: ze had haar daarvoor aangenomen, omdat. Uh, om hem, dat is een eenmalige bond geweest in die film... Ja, om ja. hem een beetje te steunen. Ja, om hem een beetje George, uit de verf te uh, laten komen. George Lazybee, die zichzelf de kaart zijn hand heeft overspeeld... door uiteindelijk door het, voor de tweede James Bond film... gewoon veel veel geld te vragen. En toen kwam hij zich uit bij uiteindelijk Sean Connery. Kijk. Dus uiteindelijk, ja grappig, James Bond. Ja, daar heeft hij gespeeld. En eigenlijk speelde ze in die film... bijna dezelfde soort rol als Emma Peel, hè? In de vrekers. Ook zo stoer. Ook zo stoer. Ja. Ook een beetje dwarsig. Dus dat is leuk. Weet je, je de... de titel van de film? Van of die Jezus Lons film? Ja, natuurlijk. Oké. Okay. Her Majesty's um, Secret Service. Zo dat is dat Nee, helemaal ja, goed. goed. Zij heeft toch in films gespeeld. Uh, tot 2020. Althans, dat was een serie. Speelde ze in. All Small Creators. Great All. Creations, Great and Small. En dat is eigenlijk de nieuwe versie van James Harriet. Oh. Daar speelde ze in. Oh, hey. Dus een van de laatste werken. Tot haar dood aan toe, zeg maar, heeft ze daarin gespeeld. Ja, zij is ze nog een beetje een goede leeftijd bereik. Want op dezelfde dag was ook Natalie Wood was er, uh, geboren. Ja? En die is maar 43 geworden. Ja, bizar verhaal. Ik heb ja. daar weer in zitten lezen. Ik ja. heb me daar weer ontzettend in, in verloren. Ja, dezelfde dag gewoon, hè? En dan ja. lees 40 jaar korter. Ja, en het maf is dat zij natuurlijk... Uh, samen met, uh, wat was het ook weer, Robert Wagner... waar ze een paar keer mee ja. getrouwd was. En uiteindelijk dan Christopher Walken in een zeilboot zaten. En een stukje aan het varen waren. En de geest was Natalie voelde, toch een beetje uit beeld vandaan geraakt. Weet je waar Natalie is? Oh, die, die, oh, idee... die is over, overboord gevallen net. Ik had het oh. idee dat ze al in de haven zaten, hoor. Dat ze gewoon over, over de stijger zelf... Uh... Ja. Uh, dus dus ze, ze voeren helemaal niet. Nou, ze voeren niet. Maar goed, uiteindelijk dachten ze... dus dat zij wel naar de kant was gelopen. En nou ja, goed, ze zal wel ergens binnen zijn. Nou, uiteindelijk bleef dus dat ze gewoon verdronk. En uiteindelijk heeft ze haar, hebben ze haar lichaam gevonden. En het is een bizar verhaal. En er zijn heel veel theorietjes over... Ja. over deze Natalie Wood. Ja. Dat Robert Wagner, waar ze een haat-liefde relatie mee had dat die daar iets mee te doen zou hebben. Want die zou misschien jaloers zijn op het feit... dat ze toch wel iets voor Christopher Walker zou volken, zou voelen. Ja, ja, ja, ja, Want ze hadden ja, ja, ja. samen ge, uh, gespeeld natuurlijk in Brainstorm. Die mooie film. Suppose it were het mogelijk was om een mind to naar een ander... de ervaring van een andere persoon daar is het. Any person. Any het was een bijzonder film. Oh, die wil ik wel zien. Brainstorm. Brainstorm. Dat oh. gaat over het feit dat je dus wat iemand beleeft in zijn hoofd kan transporteren. Zelfs via de telefoon kon dat doen. En naar iemand anders. Die kan hetzelfde meebeleven. En ja. uiteindelijk konden ze dat zelfs ook nog op een videobandje opnemen. Ja, nou, dat was wel een, een goud, bandje van goud. Maar het zag er wel heel futuristisch uit. Ja. Dat is een bijzondere film, Brainstorm. Oh. Ja. Goed. Eh, hedel. Ja, vandaag in 1947 is de geboortedag van uh, Carlos Santana. Nou, is hij is wow. een van de meest Mexicaans bekende, succesvolle uh, gitaristen. Het gitaarspel van Santana en de meest van Latijns-Amerikaanse instrumenten ja, zijn de belangrijkste kenmerken van de band. Nou, Carlos Santana zelf brak in 1969 door met optreden op het Woodstock Festival met Kijk. Santana. Wow. En In 2003 plaatste de blad Rolling Stone in Amerika hem op nummer 15 op de lijst van 100 beste gitaristen der tijden. Nou, ik denk dat de meeste mensen wel kennen van het nummer uh, The Healer met uh, John Lee Hooker. Ja, dat is wat, uh, uh, ja toch wat, uh, uh, wat meer vriendelijker op, ja, okay, om ja. kennis mee te maken. En uh, ja, ik ken het nummer eigenlijk van, uh, van het album uh, Supernatural uit 1999 99, met daarop het nummer Smooth van uh, ja, dat... en, uh, Maria Maria. Ja, goed, er is ook... We hebben nog geen Jolanda uh, momentje Nee, weer. ik zat net voor die Yolanda-keuze. Dat, Dat nummer met, uh, wat, uh, weet je, samen met de zanger van Stilskin heeft gemaakt. Dat is ook een mooi nummer. Van Santana. Van Santana, ja. Oh, oh, okay. Dat Leuk. Ja, moeten we even zoeken. Ja. En uh, heb jij deze ook nog gezien? John Lodge. Je was een bassist van de Moody Blues. Nee. Je was van 1945. Oh. Oké. Okay. En wat kan je daarover vertellen? Wat ik daarover... Nou... <laughs> Nou, zomaar even uit mijn hoofd. Nee, nee, ik, nee, had, ik had okay. deze gezien op uh, vandaag in de muziek en dan staat hij niet in de gewone lijst. Ja, oké, okay, die manier. Nou, altijd goed ja. om even te kijken. Hij leeft dus nog, maakt ja, toch muziek. Volgens mij wel. Ja, ja. En uh, misschien een solo carrière. Ik ja, zal uh, wel kijken. Uh, de moody blues hou ik ook wel van. Maar, ja, dat uh, ook mooi. Ik ben voor Carlos Fontana. <laughs> okay. Alman dat stukje op dat de voetstok. Dat is lekker. Echt, echt het, het, het tegenhanger oh. van uh, Joe Cocker. Want Joe Cocker vond ik echt. Ik denk, wat staat daar voor drugskikker uh, te orakelen, weet je wel? Dat vond ik niks. Maar echt van. Uh, van uh, Santana op. Ik zou weten er is een live video sound van. Kusje. Nou, straks onder andere de Je Lande Keuze eerst nog even de Zandvoortse berichten. Oh yeah, zeker. Hier maar heer maar eerst Crystal. Fall for you. I'm gonna call it. Just like I see it. I'm gonna state my case as a living breathing. Stop for a while. Want a conversation.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 When you turn up the heat A destination Unknown I'm on a trip with you Dat kan je ook, uh, ook verwachten in de zaterdagmorgen. Ongelooflijk. Ja. Wat een... Ik was er zelf blaad. ook helemaal verbaasd over. Nou Wat ik nou nooit draaien? Nou, dat is nou het verschil tussen jou en mij. Dus de muziek draai ik gewoon wel. Crystal en ik hoorde net dat ze in Zandvoort Noord was. Zandpoort. Zandpoort Noord. Zandpoort Noord was ga Zuid. Geboren. Goed. Geinig om te horen, want het is weer tijd voor... Zandvoortse bericht. Zeker de rolmarkt. en potgieterstraat viel in het water, maar de Skelter Race ging door... En al jaren hebben ze daar een, een, ja, een buurtweekend in oud dat. En uiteindelijk was zaterdag was heel triest. Gewoon, ja, ze begonnen daar een Bart uh, Bot schuiver, schuiver, denk ik. Ze, uh, had, uh, had veel geregeld ervoor, maar zei om tien uur... Jongens, stop maar, dit, dit wordt hem helemaal niet, joh, het regelt heel start. hard. Nou, heel triest. En uiteindelijk uh, is het dus op zondag goed gemaakt. En is, heeft iedereen genoten, gewoon. er zijn optredens geweest. En uiteindelijk waren er, wat was het weer? 15 inschrijvingen. Daar begon het mee bij het Skelterrace. Uiteindelijk waren er 28 coureurs. En vier categorieën: van wat was het weer? 8 tot 5, 9 tot 12, 12 tot 20 en van 20 tot 99. Nee, dat lul ik. Nee. Dat... Onzin, die past helemaal niet in die, die kart natuurlijk. Maar goed, dat was een leuk buurtfeest in Noord, Potgietstraat. Vertel. Oké, okay, ja leuk. Ja, nou, we hebben het al wat vaker over gehad, hè, over de muurkunst. Uh, we werken hierin te zien in, Amst in, in Zandvoort. Yeah. Maar kinderen die enthousiast zijn geworden, die uh, kunnen een workshop volgen. En die worden gehouden bij de strandtent hier op uh, paal 69 op het Zuidstrand. En wat het kinderen... niet, dat kan niet, zo altijd bloot. <laughs> ja, dat is hey toch tegenwoordig weer textiel. Dat is toch veel spannender ja, ja. Nee, Ik ben wel van Naakstrand hoor. Ja, ik Hier. ook. Maar ja. textiel schijnt uh, tegenwoordig... Uh, ja? heet te zijn. Oh, heet zeg. Wow. Nou, vertel. <laughs> en uh, nou, dan kan je dus bij het strand... Uh, paal 69 kan je, uh, kunnen kinderen zich daar verzamelen. En uh, er staat een en die je meeneemt en dan... Uh, Onder leiding van Marianne Rebel en Hilly Jansen uh, wordt, wordt er gewerkt met kleuren en schablonen. Nou, dat zijn vooral voor de kinderen van 10 tot en met 12 jaar. Nee. En het is woensdag 24 juli van uh, 12 uur tot 2 uur. En je okay. kan je, er is plek voor maximaal 30 kinderen. En aanmelden kan bij info.beleefzandvoort.nl oh, okay. mm, Er is een nieuwe zomerexpositie in de Agatekerk. En die is tot en met 15 september gratis te bezichtigen. Op de woensdag, zaterdag en zondag van 2 tot 4. En na de mist natuurlijk. Maar uh, er was een feestelijke opening op 14 juli. En uh, de, uh, de pastoor Bart Pupvelder had iedereen verwelkomd. En uh, er werd de muziek. De, het heet dus eigenlijk. vrolijke De stille Vro rooms-katholieke noten heet het. Okay. En dat gaat dus gewoon eigenlijk over de muziek uh, door de jaren heen. In de kerkwolk, in de schuilkerlders en alles. En uh, dat vroeger konden de mensen niet lezen. Maar gingen ze dus door te herhalen, wisten mensen dan de noten en de Ja, wisten en ze, en ze en te programmeren. Ja, ja, ja leuk. Precies, leuke beelden. Goed, verdichtingsstudie van de inwoners. Verdichtingsstudie? Dat is nog weer voorraars. Huh, waar gaat het over? Komt theorie? Nee, de wethouder, uh, Jan Jaap de Kloet, die kwam uit een andere gemeente en had daar ook het ooit eens gedaan. Uh, vraag aan de inwoners, waar zouden we nog huizen kunnen bouwen? Want ja, er zijn nu 17 ontwikkelingsprojecten actief. En tot 2030 worden dan plusminus 750 woningen bijgebouwd. Kan het nog meer? Nou, er zijn uiteindelijk 288 reacties bijgekomen. En Jan-Jaap de Kloet was erg blij met die reacties. 30 mogelijke locaties zijn ingestuurd. Hij had vier categorieën. Kansrijk, werk aan de winkel... Ambitieus en utopisch! What the fuck? Op zeehuizen bouwen, is dat mogelijk? Utopisch, zou kunnen. Op de pier huizen bouwen, misschien een idee. Op het golfterrein, binnengebied van het circuit. Allemaal mogelijkheden om huizen te plaatsen. En een van die mogelijkheden is misschien op de tolweg 10. Nee, toch? Nee, bij ons? doe dat maar niet hoor. Oh. Ja, naast ons kunnen we zwaaien, elke ochtend zou grappig zijn. En uiteindelijk de groenstrook bij Huis in het Duin is ook nog wel een mooie plek. De oude brandweerkuzerne zou ook gebouwd kunnen worden. Boothuis KNR. En hij zegt, ja, iedereen heeft meegedacht en dat is mooi. En dat is dus de verdichtingsstudie waar hij het over had. Mm. Nou? Heb jij nog wat? Ja. ja? ja. Uh, van 11 tot en met 17 november. Ja, het is uh, dan alweer uh, tegen de, is wintertijd. Maar dan wordt er voor de vierde keer... De Nationale Klimaatweek georganiseerd. Het nou, is op allerlei manieren laten Nederlanders zien wat je kan doen om duurzamer te leven tijdens de Nationale Klimaatweek. Nou, wat is daar het doel van? Nou, zoveel mogelijk Nederlanders inspireren om zich in te zetten voor een beter klimaat. Nou, een klimaatburgemeester wordt gezocht daarvoor. Een klimaatburgemeester. Oh, ja. ja, dus als het je wat lijkt. Vorig jaar hadden we een man en een vrouw, hadden we er twee zelfs. Oh. Ja, ah. ja, dat was uh, wel goed. dubo? En was het voor mij ook de plastics uh, surfer of zoiets? Of was het, Die was er volgens mij een onderdeel van. het oh, ja. Ik okay. weet, ja uh. okay. Okay. Goed, Pride is niet alleen een feest, maar moet ook een boodschap uitdragen. Ja, het is toch feestelijk samen zijn. Maar de, de regenbooggemeenschap uh, plus de hetero gemeenschap. Uh, ja, moet meer lief worden, ge, uh, worden gedaan. En ja, er wordt nog wel eens getwijfeld. ...of het nodig is, maar ja, met het nieuwe kabinet... Eh, ...lijkt het soms wel niet zo belangrijk meer. En eh, GGD Kermeland heeft onderzoek gedaan onder de jongeren... ...en onthutsend was het uit, uit, uitslag. 7% voelt zich als... Eh, nou ja, ...als je bij de doelgroep van eh, de IHBTI-plus eh, eh, hoort... ...voelt zich niet veilig. 16% is dat. 20%... Eh, nou goed, ik heb het verkeerd opgeschreven. Maar goed, uiteindelijk 70% van deze hele doelgroep... heeft psychische klachten, voelt zich eenzaam... voelt geen aansluiting. Ook een grote groep suïcidale gedachten. Uiteindelijk geven van heel veel van die mensen... toch nog maar een heel laag rapportcijfer voor het leven. Dus binnenkort komt er een film uit... op 24 juli in de bioscoop van Zandvoort. Uit het leven... En uh, daar uh, kan je dus uh, drie personen hun leven volgen... die uh, ook allerlei doodswensingen hadden. En na, dat film, na die film kan je dus praten over de persoonlijke problemen... als je in ja, deze doelgroep leeft of nou ja, dat soort dingen. Dus ik vind het mooi gebaar. Dus de Zandvoortse uh, bioscoop wordt niet alleen gebruikt... voor allerlei leuke filmpjes, maar ook voor edu education. Education, hmm. heel goed. Ja. En, uh, de education uh, die zit overal in, maar de Pride of the Beach heeft dus ook... Uh, uh, Zo'n parade door het dorp, ja. dat is dus op de 26e. Maar uh, ze, willen, ze zoeken eigenlijk nog een aantal autovoertuigen... bij voorkeur met een open dak of een aanhanger... waar mensen in of op kunnen we. En uh, als jij het wil weten, dan, uh, of als jij, het wil, als jij iemand kent die uh, hen eraan kan helpen... laat het dan weten via een reactie op uh, internet of zo. Dat, uh, ja. uh, dan, uh, ze zitten sowieso op uh, Facebook met Pride Zandvoort, Pride at the Beach... En uh, ga eens kijken daar. Het is prachtige foto's, veel kleur en het plezier spat er vanaf. En daar gaat het om. Nou, wacht, ik heb, denk even kijken. Jouw auto doet mee. Uh, nee, nee, doe die maar niet. Nee. De andere... Nee, zeker niet. Ja, ik had er nog eentje, maar helaas, daar zit een uh, grote... Ja, goed. Goed, tot zover de Zandvoortse berichten. Het is tijd voor die landenkeuze en hij is vandaag jarig Wauw. Hij wordt vandaag... Uh... Wauw, het werd hij ook alweer, Carlos aan ook alweer? Ja, dat is wel hey, belangrijk natuurlijk. Want de man is... Ja, die wordt hij... vandaag, die is geboren, jaar 47. Gaan we vertellen? Ja. 77, 77. 77. Hij Jeugd. heeft video's gehad dat hij redelijk in de was. En dat hij dan rondliep met een man met een lamp boven zijn hoofd. Die zei: even, Ja, ik wil verlicht worden. Dat liet hij dan ook een paar weken doen. Kost hem wel heel veel geld. Of het hem geholpen heeft, geen idee. Maar dit is zeg maar het live optreden wat hij had bij Woodstock in 69. House is done. Ja, dames en heren, live vanuit Woodstock 69, Wat the fuck, dat is lang geleden. Hij was jarig, Carlos Fontana. En hoe oud werd hij? We hadden 77 hadden we uitgerekend, ja. ja zeker. Ik wil het altijd even ook wat ja, hoe oud zijn die mensen eigenlijk geworden? Want voor ons blijven ze altijd onsterfelijk. Omdat je die muziek gewoon hoort en je denkt, van dat kan gewoon gisteren gespeeld zijn. Ja, dat hey. is... En weet je wat zo grappig is, ben ik gisteren achtergekomen gekomen. De tegenhanger, het Nederlandse tegenhanger van het Woedstukfestival. Festival. 1969 is het Holland Pop Festival. Dat was een Driedaags festival in het Kralingenbos. Ja. Ja, dat heb ik ik heb een collega gehad die daar toen in een Volkswagenbus naartoe ging. Echt? Ja. Je ja, hebt er ook een foto van. Echt wel leuk om te zien. Ik had er een was... best wel eigenlijk bij. De... Ja, dat hadden wij kunnen doen, maar we heel jong, dit blok. Maar goed, uiteindelijk, uh, zij gingen er ooit naartoe. En toen was er in een Volkswagen bus. Echt zo'n mooie VW-bus. Jezus, weet je wel, al die surfdudes ja. mee rijden. En toen uh, mocht ze mee. Ze was heel jong nog, geloof ik, 16 of zo. Het mocht van haar vader. Maar uh, ga je wel een beetje goed eten? Uh, oh ja, oh, oh, dan moeten we nog even. Uh, hadden ze hadden een hele kist sinaasappels meegenomen. Oh, Achterin echt? die bus hebben ze die lekker op zitten. Lekkere vissen Lekker frisse geur daarin in je Volkswagenbus. Dus compensatie voor al die jointjes die, die er gerold week, werden. Al die weed. Oh man, dat waren mooie tijden. Pink, ja. Pink Floyd heeft er volgens mij ook gespeeld ja, toen. Dat. Klopt. Ja. mijn ja. Ik zou er ja. graag bij willen zijn. Ik vraag, ja. Fragmenten van een stuk. Leuk. Oh. Ja, leuk. En dan kom je op zo'n popfestival dat je denkt van, het is ook best saai, zo liggen in het gras. Gebeurt daar <laughs> wel nou verder allemaal niks. Nou ja, heb je beelden gezien van de Black Cross? Van, uh, ja, dat is wel wat anders. Als je dat ziet... Dat is een spektakel. Nou, ja, maar ik zou er toch echt niet in willen e staan. Ik zou er helemaal... Uh... Een beetje smaak van ja. van krijgen. Nou ja, goed. Die heb heb ook... Ik dit nu toch wel met die warmte, maar. Je hebt, je hebt oh. vast ook slamping, hoe noem je het ook? Glamping heb je ook vast wel ergens aan de rand. Ja, ja, ja, dat je even ja. tot rust kan komen. Ook al ga je naar iets wat heel wild is, ja, maar ik wil even tot rust komen. Maar dat kan ook, we hebben hier een clamping. Ah. Uh, ja, dat is uh, Overal wordt er een markt voor gecreëerd. Ja. Goed, ik zie dat Marco fanatiek aan het lezen is. Ja, ja, ja. De ruime meerderheid van de gemeenteraad van Diemen... heeft gestemd voor het gratis verstrekken van condooms aan inwoners. Ik had het gehoord, ja. Ja, de condooms moeten, komt die hoor, in 2020. 2025, 2026 worden uitgedeeld. Maar dat, als je dat nu constateert, ben je toch al te laat? Ja. Zijn er zoveel ongewenste zwangerschappen? Nou ja, wa waarschijnlijk. Ja. En uh, het, hè, het gaat dus om dat het gratis wordt uitgedeeld. Waar nu ook al gratis menstruatieproducten te krijgen zijn. Nou ja, ik denk zelf dat uh, de mannen zich niet kunnen bedwingen om een condoom op te doen. Dus ik zeg chemische castratie gewoon. Oh, je krijgt weer het nietje. Weer, het nietje. Oké. Zoals die one liders Goed, het was mij compleet ontgaan. Maar hij is niet meer onder ons. De man van dit geluid. Dit geluid. Black Hole sun, Hij is al een tijdje heen gaan. Chris Cornell, hij zou vandaag jaren zijn geweest. Hij zou 52 worden, maar ja, 2017 overleed hij al. Sound gone. ik vond dat hele zware geluid, Crunch. Het was een van de eerste herkenningsgeluiden van Crunch. Ik heb dat echt omarmd gewoon. Super Unknown kwam uit en iedereen omarmde. Het was geweldig wat Soundgarden maakte. Ze hebben het van 1984 tot 1997 gedaan. Toen ging hij solo. Uiteindelijk heeft hij nog gedrumpt bij verschillende benen. Lennart Scannert. Uh, nou, verschillende dingen heeft hij gedaan. Hij heeft verschillende keren een ernstige depressie gehad. Vandaar dat hij uiteindelijk in 2017 uit het leven stapte. Hij werd gevonden met een touw om zijn nek. En het, dan luister ik naar die plaat wat hij toen maakte met audiosleven en denk ik, oh toen struggelde hij al met het leven. Show me how to live. Ik krijg ja. toch altijd een beetje kippen wel van als ik daarna luister. Dan ja. denk ik van bizar toen al struggle met het leven. En uiteindelijk in 2017 uh, van ons heen. Je Chris Cornell, we stonden best Ja, ja dat is wel uh, nog een kleine aanvulling over zijn overlijden. Want hij zou een medicijn hebben voorgeschreven gekregen. Ja. Hij had een schouderblessure. ja Het uh, is, is een kalmerend middel. Maar zijn vrouw vertelde dat uh, Chris een herstellende verslaafde was. En dat uh, de arts het medicijn nooit had mogen krijgen zonder dat... Uh, de dat bij nauwlettend heeft gewaarschuwd... Uh, dat het eigenlijk uh, ja, ja. te zwaar, te heftig zou zijn voor hem. Bizar. Dat net de verkeerde kant ja. een, een duwtje opgegeven. Ja. Terwijl je denkt, van, dat moet helpen. Goed, ik zie uh, wat jij allemaal aan het lezen bent. Ja, er schijnt dus echt in uh, Philadelphia... er schijnt dus af en toe is er gewoon een hittegolf... En dan tussendoor wordt er even sneeuw geregistreerd op zo'n luchthaven. Als huh? dus je denkt, hoe kan dat? Hmm? Je moet je normaal proberen op alles voorbereid te zijn. Hè? Vluchtvertraging, reisziekten. Dat de internet uitvalt. Maar sneeuw midden in juli, dat is niet iets waar iemand aan denkt. Maar uh, het is niet zo zelfs als je zou denken, al dus Fox 43... Want onweersbuien die door het gebied uh, trekken... die proberen, produceren kleine hageldingen in klimaatrapporten... dan als een spoor van sneeuw telt... aangezien hagel de bevroren neerslag is. Ja. En het schijnt dus echt... Uh, de afgelopen maand is het dus gewoon een record sneeuwval geweest. Bizar. Ja, dat vind ik echt heel, heel apart. Bizar. Dus dat heeft niks te maken met uh, klimaat. Uh, nee, precies. Hè? We kunnen gewoon ja. onze auto blijven rijden. Zeker. Niet gelijk dat het schuld geven weer. Nee, zeker. Zo makkelijk. Kings of Leon. Uh, take my case. And hope for grace. And take my place outside. We should all get high. I Het geluid van Kings of Leon. Can we please have fun? Oh, Ze weten het album waar het vandaan komt. Nowhere to Run. We zitten opgesloten in onze eigen gedachten. Is dat? Ik zo maar zo keer onze negatieve gedachten waar we in vast zitten. Ze hebben een nieuw album uit en ja, daar goed, dat wordt helemaal leeggetrokken met singles. Die Stoebak leeft wel tegen, we tegen oh. 10 uur. En dat hij een goeiemorgen zand wordt, straks goedemorgen zand wordt vanuit de studio hier weer. Ja, ja. ik, vind, ja. Ja, ik dus weet niet waarom ze niet nee. meer. Nou ja. Ja, dat was, en we kijken dat even. We nog maar een de horen. sfeer tot nu toe hier zo. Wat ja. vinden we daarvan? Matig. Ja, dat dacht ik al. Het moet straks allemaal nog gebeuren. Matig. Klopt. Als Toebak ja. leeft in de studio, is het altijd een matige sfeer. want we hebben het over zware zaken. Ja, het is ook. Uh, wat denk je voor zware zaken? Er gaat een vrouw die heeft dus gewoon een digitaal videoconsult met een arts. <laughs> En uh, over haar ooglidcorrectie, niet eens een boepjob. Nee? Maar die man die was gewoon uh, zichzelf aan het uh, bevredigen terwijl ze belde. En dat is twee keer toegebeurd. Ze <laughs> gaf uh, ja, hem nog een kans, maar ik ga het nog een keer proberen. <laughs> ja. Oh ja, de arts, uh, die, wat, het was heel onduidelijk wat hij zei tijdens die gesprekken. Want de uh, behandeling werd op aarzelen oh. en ontamhangen erbij verwoord. Is trucjes waren onduidelijk. En, uh, trekker, trekker. Heeft, ondertussen heeft, uh, heeft zij hem gewoon opgenomen. Ja. En nou is hij dus gewoon... Hij mag dus nooit meer werken nu. Dat snap ik. Ja. Dit is echt een hele... Maar goed, het is een vraag. Was hij twee keer achter de kamer? Dat vind ik wel knap. Ja, dat, ja, dat is zeker knap. Zal het nee, wel er, een jonge arts zijn? Zijn jonge arts idee. Maar ja. het regionaal, regionaal Tugcollege voor de Gezondheidszorg in Zwolle... Ja. schrapt de arts oh, al, nu man, uit yeah. het register waar alle medicijnen wow. moeten staan. Dat dus hij mag niet meer in de zorg, cool. zorg werken. Oh, nou, het nee. is geen happy ending nee, geweest. Nou, even. <laughs> Maar. Dat is nee, korte duur. Oh man, ik, je heb je echt, echt zoveel... Dat je denkt, oh, het moet u, het moet u! Ja. <laughs> kan je toch ook helemaal niet nadenken om haar te adviseren? Oh, Vandaar dat ik je terugbeld. Je moet toch je terugbellen. Ik heb me niet goed geconcentreerd. Nee, dat snap ik al. Je kwam al heel snel. Nou Dank goed, er maakt allemaal niet uit. Het allemaal... Het zijn allemaal geëikte grapjes hierover natuurlijk. Ja, oh. vandaag gaan ze toch over... Uh, nee, daar hebben we het niet over. Maar goed, vandaag in de Telegraaf een hoop te lezen over de pensioenleeftijd. Ja. Ja. Laat je weer dus, omhoog? Nee. Ja, nee, zakt op, ze zijn ah. bezig, oh, yeah. maar wel voor zware beroepen, helaas. Oh. Ja, jongens, jammer. Ik ga nog even van baan veranderen. Ja, klopt. Uh, gaat, uh, als de levensverwachting een jaar omhoog gaat... gaat de leeftijd van de AOW acht maanden omhoog. Dus als iedereen... Uh, ouder wordt, dan gaat het een acht maanden omhoog. Het staat nu op 67 en drie maanden. Zo geloof ik staat hij. En binnenkort gaat hij weer een klein beetje omhoog. Mm. Dus door de corona is hij een beetje stabiel gebleven. Mm. En eigenlijk zou hij teruggezet moeten worden. Omdat ja. toch heel veel mensen zijn overleden. Dan. Maar dat wel. wordt hij niet gedaan. Hij wordt bevro bevroren op dit, deze leeftijd. En uiteindelijk willen ze voor mensen met een zware beroepen... dan willen ze toch uh, iets anders doen. Mm. En dan zou de werkgever daar een klein stukje aan moeten meebetalen. Ik denk alleen hoe ver willen ze hem gaan verhogen. Want ik ken er echt zoveel mensen die dus... Uh, vanaf uh, 65 dus maar die, die, waarbij het gewoon slecht gaat met hun. Mm -hmm. Hoe kan die leven nou in godsnaam omhoog gaan? Ja, Ik jij zit echt raar. met de zware beroepen zit jij. Je bent toch ambtenaar? Ja, ja, ja, ik heb een, paar een zwaar op... nee, ja, Ik heb een, echt een paar vrijwilligers die echt al flink op leeftijd zijn. Eentje die is in de zeventig. Oh. En die is nog steeds fanatiek bezig maar, met... Uh... Ja, en die wil dat zelf denk ik ook. Ja, die willen ja. zelf. Dat dus ja, geeft het, het energie. kan wel voorstellen hoor. Dus, maar goed, lees het even in de telegraaf Daar gaat het over ja. hoe je dat moet aanpakken. En ja, soms uh, de nieuwe pensioenregeling is dus uiteindelijk het feit, het feit dus dat, dat het kan uh, fluctueren. Klopt. Ja, zeker het eerste jaar. Ja. Je moet goed kijken wat je doet dat je dit kant is dus tegengevallen. Oh, ja. oh, ik heb deze maand maar 500. Normaal zou ik 1000 hebben. Ja. Nou, geef je niet door. Daar hou ik rekening mee. Ja. Toch? Hoop ik. Ik hoop ja. het, ja. Ja, ik weet niet wat zo is. Ja. Goed, even de laatste plaatjes voor uh, 10 uur. Hij is leuk, hè. Nog steeds. Cold Reactor. De muziek. Everything, everything. Maak al jaren muziek. En dit is een van de laatste platen. Die heet Cold Reactor. Het stembereik. Ik weet niet wat het is. En dan de tempo. Ik vind het mooi, dit Cold Reactor. Goed, het loopt tegen het einde van het radioprogramma. Ja. Nou, daar moeten we het toch even over hebben dan? Ja, nou, doe maar even over het weer, toch? Ja, het, is warm. Ja, het, is warm. Oh, het is warm. het is lekker weer van het zeewater? Wat? He? Ja, volgens mij 19 graden of zo. Dus je kan lekker afkoelen. Maar wereldwijd gaat het stroomverbruik de hoogte in. Ja. Door het toenemend aantal airco's. Ja, toch logisch. Daar was nou ja. pas geleden heel het programma over. Over het feit van, ja, eh, als je dan zonnepanelen hebt, is het wel leuk om. Want dan kost het je geen stroom. Nee. Maar uiteindelijk die kost warmte gaat... je wel gaat, energie. Ja, maar die, de warmte gaat wel allemaal naar buiten. Dus de hele stad warmt ook weer op. Ja, dat zeggen ze ook. Hè. Dus uh, dit leidt uh, weer tot meer uh, CO2-uitstoot. Ja. Dus waar ja. gaat het naartoe? Precies. Dat is natuurlijk altijd de vraag... Nou goed, je landen wil je nog eens toevoegen? Ja, nou, ik, ik was aan het kijken, want ik heb gisteren gezommen in de zee: van hoe warm is het zeewater. Ja. Maar uh, er zijn allemaal verschillende berichten over. En uh, eigenlijk denk ik van uh, het is uh, een graad of 18 of zo. Maar ik vond het toch behoorlijk koud. En ik ben het okay. jaar natuurlijk op Kreta geweest. Ja. En dat was toen voorjaar, dus dan is die daar ook nog niet zo warm. Maar die was echt toch wel warmer, hoor. Okay. Nou, niet meer. Jawel. Nou goed, toch even de one-liner van deze week is natuurlijk. In a certain way I felt very safe because I had God on my side. Ja, mooi. Trump die uiteindelijk tot het geloof is bekeerd en iedereen gaat redden in Amerika. Hij wil voor Amerika, voor hele Amerika de president worden. Ja, shut the fuck up.